Juri Stubenitski met het NOS-journaal. NAVO-chef Rasmussen roept de Europese lidstaten op... om niet langer te snijden in hun defensiebudget. Hij wijst erop dat Rusland de uitgaven voor defensie al jarenlang opschroeft. Veel landen in Oost-Europa maken zich zorgen... vanwege de Russische bemoeienis met Oekraïne. Het is volgens Rasmussen tijd om te stoppen met bezuinigen... en in de tegenovergestelde richting te bewegen. De ministers Kamp en Dijsselbloem noemen de krimp van de Nederlandse economie... in het eerste kwartaal een tegenvaller. De economie krompt met 1,4 procent. Vooral vanwege het lagere gasverbruik. Wel houdt het onderliggende herstel van de economie aan. En daarom denkt minister Kamp dat er voor dit jaar nog steeds een kleine plus in zit. Het nieuwe college in Den Haag heeft bepaald... dat er een nieuw ontwerp komt voor het omstreden cultuurpaleis. Het Spuiforum wordt het onderkomen voor het residentieorkest het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. De vorige gemeenteraad stemde in met de bouw van het Cultuurpaleis... maar de Haagse Stadspartij, die in het nieuwe college zit, is fel tegen. Er is nu een compromis gesloten. Afgesproken is dat er een aantrekkelijk uitgaans, woon- en leefgebied komt... dat niet duurder mag zijn dan 181 miljoen. Honderden Chinezen uit Vietnam zijn uitgeweken naar Cambodja. Ze slaan op de vlucht vanwege de anti-Chinese rellen in Vietnam, waarbij zeker twintig doden zijn gevallen. Vietnamese actievoerders zijn woedend over de plaatsing van een Chinees boorplatform in een deel van de zee waar ook Vietnam aanspraak op maakt. En Almere heeft een nieuwe coalitie. Die bestaat uit D66, PVDA, VVD, Leefbaar Almere en het CDA. Daarmee doet de grootste partij, de PVV, niet mee. Naar aanleiding van de Marokkanen uitspraken van PVV-leider Wilders... weigert de VVD in Almere om met de PVV in een college te gaan zitten. Het weer, flinke periode met zon, in het noordoosten en oosten wat wolken. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen en in het weekend vrij zonnig en een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM lunch. Mooi, oh, had ik toch liever niet gehad? Want die stemmen fluisterden mij voortdurend allerlei zinloze gedachten in. Gedachten die nergens toe leiden, maar die ook niet wilden stoppen. Ik denk dat er wel mensen in de zaal zijn die het herkennen. Zo'n voortdurende gedachtenkwel. Aan hem of haar hier in de zaal, die aan gedachten leidt. Gedachten die maar doorgaan, zodat je kop in tweeën splijt. Je denkt, hoe kan het zijn dat er een god van liefde is? Als er een oud en een Kosovo en een Elf September is. Zo denk je en je denkt maar, maar echt, je hebt er niet veel aan. Je kunt wel denken dat mijn lul een bel is, maar trek er maar eens aan. Je vraagt je af waarom de een een kwaal te dragen heeft, en die hem op zijn langste een jaar of tien te leven geeft.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 Ik denk dus, ik besta, dacht ik, of had ik dat gedacht? En denk ik dat verkeerd? Waarom gaan de verkeerde mensen door? Is het leven zo gemeen, is er altijd honger, snoot? Wat is nou in de reden dat een man die toch op dit geboren is om nog eens doof moet worden dan? Is kapitalisme ook fascisme en fascisme, idealisme, iederisme, uf, vergisme, katholicisme, cannibalisme, denk je? En je denkt maar, maar echt, je hebt er niet veel aan. Je kunt wel denken dat mijn lul een bel is. Maar trekt er maar eens, trekt er maar eens, trekt er maar eens. een wereldband. Ik heb ze natuurlijk bij uh, Bevrijdingspop gezien. Wat een geweldige act en wat een geweldige band is het. <kwijnt> om uh, ook live te horen Kensington. En uh, dat nummer dat heet uh, uh, uh, Streets. Uh, uh, Dolly, vertel. Ja Ruud, ja. Ik, heb, uh, ja. ik heb een verzoeknummer bij je neergelegd. En uh, wel met een speciale... Verzoeknummers, verzoeknummers doen we alleen als er om gevraagd wordt. Hè? Dat weet je. Ik heb je er toch om gevraagd. Oké, okay, ja, ja. Nee, dat is het okay. goed. <laughs> nee, even alle gekheid op een stokje. Ja. Uh, uh, namens het uh, Sinterklaas Theater, het Tai Tai Theater hier uit Zandvoort... Uh, wil ik een, een plaatje aanvragen voor een van onze zeer gewaardeerde collega's... die ons helaas 13 uh, mei is ontvallen. Marcel de Jager... Ik wil heel graag een nummer voor hem aanvragen. En ik heb gekozen voor het nummer van Eric Clapton. Tears in Heaven. Dag Marcel. Rust zacht jongen. van is top 10 als die, er zou, als die zou bestaan. Uh, een nummer dat uh, natuurlijk geschreven werd naar aanleiding van uh, het ongeluk dat, uh, dat uh, zijn zoontje Connor overkwam. Die uh, ergens uh, uit een appartementengebouw uit het raam viel en dat niet overleefde En uh, <coughs> dat was dus de reden waarom Clapton uh, dit nummer schreef. Tears in heaven. En uh, nou, het is gewoon mooi. Uh, oh ja, uh, we gaan weer even over tot de orde van de dag. Dat gaat altijd zo natuurlijk. Je Net even een beetje zo. En dan moet je weer over tot de orde van de dag. Ja, dat gaat gewoon zo. Altijd zo. Nu ook.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 Jolie, vertel, wat gaat het worden deze week? Ja, de vrijwilligersvacature van deze week uh, komt bij Pluspunt vandaan. Uh, Pluspunt is op zoek naar een belbuschauffeur voor de maandagmiddag. Heeft u minimaal rijbewijs B en wilt u zich nuttig maken... voor de inwoners van 55 jaar en ouder in Zandvoort en Bentveld... zodat zij met de belbus boodschappen kunnen doen... even ademhalen, bezoekjes afleggen enzovoort... Kom dan eens langs bij Pluspunt en meld u aan als chauffeur. U bent van harte welkom. Uiteraard worden nieuwe chauffeurs goed ingewerkt... en zal er een rijtest bij een plaatselijke autorijschool afgelegd worden. De nieuwe, nieuwkomers krijgen een korte EHBO-cursus... en ze gaan een aantal keren met een ervaren chauffeur mee. Alle leeftijden zijn welkom. Belangstellenden kunnen zich melden bij Kitty Schilpsand bij Pluspunt. Telefoonnummer is 023 57 40 Of u kunt mailen met pluspuntzandvoort.nl. En u kunt ook de vacature nalezen op www.fip-zandvoort.nl. NL. Dit was de vacature. Ik hoop dat er uh, gegadigden zijn. Nou, dat gaat wel lukken, want we hebben gehoord dat... Uh Iedere keer dat wij deze rubriek presenteren in dit programma, dat het aantal hits op de, de site van uh, Vip Zandvoort met sprongen omhoog gaat. Dus van, Fantastisch. Aan, ja, ik neem aan dat het ook inderdaad dan ook wel in die factures, vacatures voorzien wordt. Nou, ja, we zetten leuk. hem ook nog even op Facebook en onze, onze, op onze eigen website: uh, www.facebook.com/slash Zandvoortlunched. Als u daar gaat kijken, dan uh, staan daar ook nog een keer de gegevens die, uh, die Dolly net vertelde. Nou, oké. Okay. Oké, okay, we gaan uh, weer even muziek draaien. Hè, muziek gaan we even like draaien. Her. Ja, muziekie. Love, like <laughs> love Loves me, not heet het noemen. Oh. <laughs> she walked into the frame, she moved like water. <laughs> Chris Cap. Before I know her name, I knew I wanted her there. Now every other night we spent together. Yeah Wat je met een zo... bloemetje doet, hè? Met die blaadjes eigenlijk? Ja, ja, bijvoorbeeld. Of, ja. Of, of, of je knopen tellen. Ja, ja. Dit ja. ja. is wat jij vroeger bij Sylvia deed. Wat dus. ik vroeger bij Sylvia ja, deed? Ja, ja. Ze houdt van me, ze houdt niet van me. Uh, houdt het, was van me. het was alleen maar niet, was niet van me. Van me. Ah. <lacht> ik vind het zo zielig. Hoor. Ja, echt is waar. het ook, ja, maar Wat ja, kunnen ja, we ik ik doen mee om mee. je op te vrolijken? Nou. Dit <lacht> is uh, Ed Sheeran. En dat liedje, dat heet Sing.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 Trouwens. nummer uit uh, de film uh, The Hobbit, I see fire. Ah, dat is iets totaal anders. De nummer dat heet sing. Ja, maar is wel lekker. Ja, ja. I'm said alone no. Try to understand my life is nothing without you I don't have to tell you You're the, only, the only one who made My dreams come true Like a rose that meets the sun and rain when it is Growing, I need your love To go on. and please don't stay away That long, you make my future Die, I don't believe so I'm still open, you will See that you have turned me Ja, de, band, de Nederlandse band Blues Dimension. Volgens mij, uh, als ik het goed heb, uh, kwamen die gasten uit, uh, uit de Apeldoorn vandaan. Ja, ik dacht het wel. Ja. Maar goed, in ieder geval, het heette Blues Dimension. Het heette Baby, I Need Your Loving. De regio. En hier is het regio nieuws met onze Dolly. Ja, goedemiddag een update van het uh, regionale nieuws vandaag. De Nationale Vereniging De Zonnebloem zet zich in voor mensen... voor wie contact en deelname aan het maatschappelijk leven... niet vanzelfsprekend is. Ruim 100.000 mensen genieten jaarlijks van dagactiviteiten... en ruim 8.000 mensen genieten van de aangepaste vakanties... in binnen- en buitenland en op het eigen zonnebloemschip. Om al deze activiteiten te kunnen organiseren is veel geld nodig en daarom vindt er jaarlijks een landelijke loterij plaats. Ook afdeling Zandvoort van de Zonnebloem zal de komende tijd proberen om zoveel mogelijk loten te verkopen. Aanstaande zondag staan de medewerkers op de grote voorjaarsmarkt. Een lot kost 2 euro en daarmee maakt u kans op de hoofdprijs van maar liefst 15.000 euro. Het nieuwe jeugdhonk van Zandvoort is afgelopen maandag officieel geopend. Het is gevestigd in dansclub Soho aan de Kosterstraat. De toegang is uitsluitend voor jongeren van 12 tot 18 jaar... en alcohol- en drugsgebruik is streng verboden. Het gaat voorlopig om een proefperiode van vier maanden... waarna een evaluatie zal plaatsvinden... en het jeugdhonk is geopend op maandag en woensdag van 6 tot 10 uur. Aanstaande zondag is er wederom een uitvoering van classic concerts in de protestantse kerk. Deze keer met een optreden van het symfonisch blaasorkest Heemstede met een aantal solisten. De aanvang is zoals gebruikelijk om drie uur s middags en de entree is nog steeds 5 euro. In het Haarlems Dagblad lazen we dat de imkers in de IJmond de gemeentebesturen hebben verzocht om te stoppen met het maaien van de bermen. De bijenvolken zitten te snakken naar bloemen... en die worden elke keer voortijdig platgemaaid. De Vereniging van Bijenhouders in Beverwijk bijvoorbeeld... heeft een brief gestuurd naar de vier eimond Want de intenties van de gemeente om braakliggende terreinen... en bermen bijvriendelijk te beheren... worden in de praktijk niet nagekomen, signaleren de imkers. Vooral Beverwijk wordt met zijn neus op de feiten gedrukt... aanzien deze gemeente een bijvriendelijke petitie heeft getekend. De imkers willen graag met de gemeente om de tafel... om mee te praten over bijvriendelijk groenbeheer. Want het maaiseizoen staat voor de deur en ze vrezen het ergste. En in sommige gevallen is het al te laat. En dat is geheel in tegenspraak met het, met het bijvriendelijke beleid... dat Beverwijk zegt voor te staan, merkt Van Hees op. Behalve uitstellen van maaien is het nodig om geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dat is funest voor de gezondheid van de bijen, aldus de imkers. Ook burgers met tuinen worden opgeroepen om geen gif te gebruiken om de bijen te sparen. Verschillende planten laten groeien en vooral bloeien is ook belangrijk voor de bijenvolken. Afgelopen week is er nieuws naar buiten gebracht door de Haarlemse stad Schouwburg. Cabaretiere Brigitte Kaandorp zal de nieuwe Scrooge-productie op zich nemen. Het gaat hier over de nieuwe Scrooge-productie van de kerst 2015. Tevens vervult zij een van de hoofdrollen. De precieze invulling van Scrooge 2015 is nog niet bekend... maar de nieuwe versie is gesitueerd in het Bloemendaal van nu... En de werktitel is Loes and Marley, Scrooge 2015. De theatervoorstelling Scrooge tijdens de kerstperiode in de stad Schouwburg Haarlem... is een tweejaarlijkse traditie. In de afgelopen productie speelden onder meer Erik van Muiswinkel... Peter de Jong en Joost Prinsen de hoofdrollen. Iedere Scrooge-productie wijkt af van de vorige. Tot nu toe volgde het script in grote lijnen de tekst van Charles Dickens uit 1843... De 2015-productie probeert dat ook te doen... hoewel het verhaal zich in het heden afspeelt... en de hoofdrollen door vrouwen worden vertolkt. Lijkt me geweldig om mee te maken, die Scrooge-productie. Ja, mij ook. Ja, ik zit me al helemaal op de verheugen. Zeker met Kaandorbeer. Zo, ja. so, dat wordt echt lachen. Maar goed, we gaan nog even verder met het serieuze nieuws. De 74-jarige voetganger uit Bentveld die dinsdag ernstig gewond raakte... is aangereden door een 84-jarige plaatsgenoot... die bij het linksafslaan de 74-jarige voetganger over het hoofd zag... met de aanrijding als gevolg. De exacte toedracht is echter nog niet helemaal duidelijk... en daarom is de politie op zoek naar getuigen... die een en ander willen en kunnen verduidelijken. En dan tot zover de update van het regionale nieuws van 15 mei. Het weer in Zandvoort. Vandaag wordt er met een zwakke tot matige noordelijke wind nog koele lucht aangevoerd. Waarin de temperatuur oploopt naar 14 graden vlak aan zee. En naar een graad of 16 elders in de regio. Verder schijnt de zon flink en het blijft overal in de regio droog. Kortom, een fraaie lentedag. Vanavond en de komende nacht is het ook vrij helder... en bij een zwakke noordelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of zes. Ook morgen schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind waait zwak uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur is opnieuw wat hoger en stijgt naar 16 graden aan zee... en 18 graden elders in de regio. Tot zover het weerbericht. Ah, lekker zwembroek aan de kant. Ah, zwembroek uit de kast. Ah, lekker. Mm -hmm. ja, de... <lacht> <lacht> Gaan we een andere gast op het strand vragen of die het ook zo lekker vinden. Ja. Rutische zwembroek. Ik, ik, ik, ik, ik, vroeg, ik vroeg laatst aan iemand, weet jij de temperatuur van het zeewater? Dan die zei hij, die, nee. Dan vraag ik het wel een andere kwal. oh. <lacht> ja. Ja, maar uh, even, even serieus uh, over die bijen. Want dat is natuurlijk wel een hot item op dit moment. En je ja. moet, moet denk ik vooral ook al die gemeentes... Uh, ja, Beverwijk. Pff, nou ja. Um, ja. Uh, je moet wel bedenken... Tenminste, ik weet, ik weet niet wie, precies wie het gezegd heeft. Volgens mij was het Einstein. Um, Ik weet wat je wil gaan zeggen. Ja, en dat was inderdaad Einstein. Dat was Einstein. Als ja. het bijenleven op aarde uitsterft, dan moet u het goed bedenken, dan is er binnen tien jaar ook geen menselijk leven meer mogelijk. Nee, we dus, moeten in de cirkel blijven. Ja, hè, de dus moet, ja, precies. Dus we moeten dat gewoon. Uh, want het, het is echt uh, vijf voor twaalf hoor. Wat dat betreft. Ja. Vooral omdat er natuurlijk heel veel van die, van die pesticiden gebruikt worden en gif gebruikt wordt om allerlei dingen te bestrijden. En we moeten gewoon een keer stoppen met de natuur te vermoorden. Want dat is natuurlijk gewoon. En eh, daar bestaan wij van. Dus laten we gewoon met z'n allen ook die gemeente Bevenwijk... Ik zal ze vanmiddag een potverdruk nog op dat stadhuis eens even de te laten. Maar dan, dan zal ik het hier doen. Ja, is goed. <lacht> nee, maar even zonder gekheid. Hè? Want, want we zeggen altijd wel dat onkruid, dat moet je eruit trekken en zo. Maar vaak is onkruid gewoon heel mooi en, en, en heel krug, nuttig. Ja, maar niet bij mij in de tuin, want dat is net een oorwoud. Ding. Nou, maar bij de <lacht> Je moet het wel bijhouden, je onkruid. Ja, ja, precies. Ik moet mijn onkruid wel bijhouden. Maar goed. Dus laten we ons dat vooral even goed bedenken. Ja. We gaan een plaatje draaien. En zometeen krijgt u het recept nog van ons. Ja. Nou, dan krijgt u het recept nog van ons. Ja. Het wordt weer een uh, lekker recept. Vegetarisch dit keer. Oh, vegetarisch. Houd de pen en het papier maar vast. Oh ja, dat zou, zou ik zeker doen. Dat ja. is dus heel handig als je ja, dat uh, ja, ja. bij nou, de hand ja, Je houdt. zet het toch ook op de Facebook-site? Ja. Dus daar kunt je het ook nalezen. Dat doen we ook. Die computer hier, joh. Ik word af en toe gek van dat ding. Gesmoorde uh, spitskool. He? Gaan we eten. Gaan we wat? Gesmoorde Gesmoorde spitskool. Lighthouse. Love grows where uh, my rosemary goes.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 pen of papier of krijtje weet ik veel <lacht> kan ook, bijtel en steen ja, bijtel en steen, kan ook nog <lacht> we gaan er lekker eten dames en heren, u krijgt het recept van de week zometeen we wachten even op Angela Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Nou, ga je gang, Dolly. Laat eens horen wat we, wat we nu weer moeten watertanden vanavond. Ja, ja. Nou, ik had al een klein beetje... Een tip van de sluier opgelicht. We gaan vandaag eten gesmoorde spitskool met kerry kokossaus. Yeah. En het recept wat ik u aan ga reiken, dat is geschikt voor 2 à 3 personen. We gaan eerst even de ingrediënten opnoemen. Twee zakken gesneden spitskool. Heeft u het opgeschreven, dan komt nu het volgende. Drie eetlepels roerbakolie... Dan twee teentjes knoflook, fijngehakt Er staat één kerrypoeder. Ik neem aan dat het een theelepel moet zijn. En geen eetlepel, dus een theelepel kerrypoeder. 200 milliliter kokosmelk. Een half zakje verse koriander, A15 gram, fijn gesneden. Een zakje gepelde pistachenootjes, 55 gram, grof gehakt. Nu we de ingrediënten weten gaan we over tot het bereiden. De olie mag u in de hapjespan verhitten... en knoflook en kerrypoeder 1 minuut zachtjes bakken. De spitskool in de pan leggen en 2 minuten zachtjes roerbakken. Dus wat omscheppen betekent dat het spitskool met wat zout bestrooien... en een klein scheutje water toevoegen. Met de deksel op de pan de spitskool in 10 minuten zachtjes gaar smoren. Neem de kool met een schuimspaan uit de pan en houd het warm. In de kokosmelk gaat u door het smoorvocht roeren... en op hoog vuur moet u dat laten inkoken tot een dikke saus. Op smaak brengen met zout en peper en de helft van de koriander erdoor roeren. Daarna kunt u de saus over de spitskool scheppen... en bestrooien met de pistachenootjes en de rest van de koriander. U kunt dit gerecht serveren met pandanrijst en uh, kroepoek. Ik zou zeggen, eet u smakelijk! U kunt het uiteraard, en dat zeg ik nog maar een keer, u kunt het uh, rustig nalezen. Dames en heren, ik kan me voorstellen dat je dat niet allemaal in één keer opschrijft natuurlijk. U kunt het rustig nalezen op onze Facebookpagina www.facebook.com Slash Zandvoortlunched. Niet ZGVM luncht, want dan kom je er niet. Zandvoortlunched, dus dat is de titel van de pagina. Dus uh, ik zou zeggen, eet smakelijk. Natuurlijk, ja. als het goed is, heb jij het al geprobeerd, toch? Nee, nee, nee, nee. nee Dit dat, nee, nee, niet? Ik, nee, ik krijg het altijd s'avonds uh, voor me kiezen. Oh, vanavond pas? Ik ja. dacht altijd dat jij het ja, avonds ervoor nee, kreeg. Nee, nee, nee, nee. Ik krijg oh. het altijd, nee, altijd s'avonds. Nou, en ik hou nee. helemaal niet van kokos. Wat moet ik nou? Ja, nou ja, ja, wordt weer een veebootje vanavond. Ja, zo is het. <laughs> Lekkere grillburger. Ja, Word weer een veebootje vanavond. <laughs> Nicola en Vince, am I wrong? Nou, ik zou het niet weten. Maar goed, ze hebben een hitje met het nummer en dat heet Am I Wrong. Volgende plaat is speciaal voor de man die hierna komt. Hè? Twee uur lang met Muziek Boulevard Live. En deze speciaal voor Bart. En speciaal voor Bart Die staat hier vlak naast me. Ik vind dat prachtig natuurlijk. Die is gek van de Beatles. Nou ja, ik ook. Dus dat komt goed uit. Nummer van het album Rubber Soul uit 1965. En eigenlijk het eerste album waar de Beatles zeg maar, volwassen werden. Waar ze ook het criterium los lieten dat de liedjes ook live uitvoerbaar moesten zijn. Dat lieten ze varen. Want dat live optreden, daar zouden ze toch een half jaar daarna al mee stoppen. In 1966, in augustus, stopten ze ermee met live, want ze dachten van we zijn toch niet te horen met al dat gegil. Dus uh, we nokken ermee af. En uh, dat was ook zo. En het leuke is ook, dat, uh, dat, dat heb ik u al verteld geloof ik, maar ik vertel het u toch nog maar een keer. Het leuke is natuurlijk dat Paul McCartney, uh, een van de Beatles, um, dit jaar op diezelfde datum in augustus, weer gaat optreden in datzelfde Candlestick Park in San Francisco. Um, de Farewell Beatles concert wordt dat genoemd en um, dat, dat doet hij dus dan zo ongeveer 50 jaar na datum gaat hij het nog eens een keertje dunnetjes overdoen daar uh, het nummer heette You Won't See Me en het kwam zei ik al van het album Rubber Soul en dit zijn de dubbele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 My pocket, ten sovereigns bright, and the landlady's eyes open wide with the She says I have whiskies and the wine's all the best, and the words that you told me were only in jest, and it's no. I'll go home to my parents, confess what I've done And I'll ask them to pardon their prodigal son And when they've caressed me as oft times before Het is, het, het is gek, het is, dat, dat is zo gek, maar dit nummer is altijd gelijk sfeertje, hè? Ja, de, al, als je het gelijk draait, het is gelijk iedereen klappen op de tafel en weet ik het in zijn handen, Ik hoop ook dat de mensen hebben gekeken terwijl dat nummer werd gedraaid. Ja. Want we zaten hier allemaal gek te doen, Ja, hè? ja behalve ik dan natuurlijk, want ik blijf altijd serieus. Oh, dat is niet waar, <kijnt> mensen. Hij zat echt luidkeels mee te zingen. En ja, ik zag hem zie... helemaal schommel op ja, z'n ja, stuur. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jawel, nou, ja. dat mag je gerust wel zeggen, Rutte. <laughs> ja, dat snapt u wel. <laughs> ja. uh. Nou, dan weet u gelijk wat de eerste plaats van Bart is in de Muziek Boulevard Live, dames en heren. <laughs> Lekker handig, he? voorproef voorproefje. even. <laughs> Als je nou voort en doorgeeft waar je mee begint, kan ik hem al een keer voor het nieuws draaien. Ja, kunnen wij ermee stoppen. Oké, okay, nou het, het zit er wat ons betreft weer op, dames en heren. Dit was Zeer Lunch voor deze donderdag. De 15 e mei zometeen natuurlijk de muziek Boulevard live met Bart en daarna met Hans. En uh, vanavond is het ook nog raak natuurlijk. Want u krijgt nog Alternative FM. En u krijgt ook nog uh, met Jorrelduif vanavond uh, App Vloed Live. Dus het is de daverende donderdag van ZFM. Best Wij gaan eruit. Ja. Uh, we hebben gesloten met uh, Another Day, Another Road van Q.E. and the Blizzard's Met natuurlijk Herman Brood op piano en Elko Gelling op gitaar. Afkomstig van het album uh, Groeten uit Grollo uit 1967. Ja. En ik mag zeggen tot volgende week. Jij mag zeggen tot volgende week. Want ik ben de volgende week donderdag weer. Ja, Donnie komt voor dan vast op donderdag, dames en heren. Yeah. Dat hebben we even gewijzigd. Ja, sorry, dus op dat woensdag we... uh, moet u iets anders gaan verzinnen ja. om te doen. Nee hoor, gewoon naar mij luisteren. Kom nou. Oh ja, natuurlijk. Ja. is dat nou toch allemaal weer. <lacht> nou, dat zijn, dat, zijn dan je, dat zijn dan je collega's tegenwoordig. Nou, uit die microfoon. <lacht> Oké okay, jongens, we gaan eruit. We gaan de plaats <lacht> maken voor, uh, voor Bart en... Uh, Volg, uh, tot morgen. Ja, morgen zijn we er weer. En veel plezier nog vandaag. Ja, dank u wel. Tot ziens.